Drie uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Guttke en Thijs van den Brink. Je verwacht het misschien niet, maar als oud-politicus... schijnt het extra lastig te zijn om een baan te vinden. Oud-minister Gert Leers heeft een oplossing. En er is een botenoorlog op de Waddenzee. Dat zal meteen, maar nu eerst het ns met Gert Kluk. Rusland beschouwt het incident met de diplomaat Dimitri Borodin... in Den Haag nog niet als opgelost, meldt het persbureau Interfax. Rusland blijft erbij dat de aanvallers van Borodin moeten worden bestraft... Borodin werd door Haagse politieagenten vastgezet nadat een klacht was binnengekomen over zijn gedrag tegen zijn kinderen. Nederland bood vorige week excuses aan voor de aanhouding, maar Rusland vindt dat onvoldoende. De kwestie Borodin is niet het enige pijnpunt in de onderlinge betrekkingen. Dinsdag werd in Moskou de Nederlandse diplomaat Elderenbos mishandeld. En dan is nog de kwestie van de Arctic Sunrise. De Russische rechter besloot vanochtend dat de Groningse Greenpeace-activist Mannes Ubels blijft zitten. Ubels en de Amsterdamse campagneleider Faisa Ulasen zitten samen met 28 anderen ongeveer een maand vast in het noorden van Rusland. Ze zijn beschuldigd van piraterij waarop een maximumstraf staat van 15 jaar. De groep werd opgepakt na een actie tegen olieboringen in het Noordpoolgebied. Greenpeace zag het besluit van de rechter wel aankomen. Het is een bittere teleurstelling dat al deze mensen zo lang in voorarrest moeten zitten... om iets wat ze duidelijk niet hebben gedaan, maar het is niet onverwacht. Er zijn dertien anderen eerder uh, in de rechtbank geweest... en die hebben hetzelfde te horen gekregen, dus we wisten dat dit kwam. Oelassen moet morgen voor de rechter in Moermansk verschijnen, volgens Greenpeace. Kredietbeoordelaar Fitch blijft negatief over de Nederlandse economie... ook na het akkoord dat het kabinet afgelopen vrijdag met de oppositie sloot... Volgens Fitch blijven er na het begrotingsakkoord zorgen... over de overheidsschuld en de zwakke economische groei van Nederland. Nederland heeft bij Fitch nu nog de hoogste kredietstatus, de AAA-status. Het verlies van de hoogste status zou kunnen betekenen... dat het duurder wordt voor Nederland om geld te lenen. Bij bloemenveiling Flora Holland verdwijnen ongeveer 200 banen... vanwege een reorganisatie. Volgens het bedrijf is die nodig omdat er minder werk is... en de inkomsten teruglopen. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.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 Nee, dat is weer uh, gelukkig allemaal hersteld. Dus het verkeer kan weer gebruikmaken van de Botlektunnel in de A15 maasvlakte Rotterdam. Gevolg is wel tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer. Verder een ongeluk waarbij een vrachtwagen betrokken is op de A67. Venlo richting Eindhoven. Tussen de de Liesel en is staat 6 kilometer. De rechter reisrook is dicht. Maar wat is een hoogtemelding? Dan is een vrachtwagen te hoog en dan gaat het uh, signaal, geeft dan aan dat die te hoog is. En ah, dan gaat okay. eigenlijk alles zijn op rood.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 Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruttukke. Goedemiddag, er is een uh, heuze veerbotenoorlog op de Waddenzee gaande... tussen nieuwkomer EVT en rederij Doeksen... die al tientallen jaren de veerdienst verzorgt. Arjen Haantjes, u bent vanmorgen vroeg al op de boot gestapt... om op tijd hier bij ons in de studio te kunnen zijn. Uh, u bent van EVT, bent u ook met EVT gekomen? Nee, ik ben vandaag niet bij EVT gekomen. Ik ben met een collega Doeksen gekomen. Vandaag. En u mocht de boot nog op? Ik mocht de boot nog op. Ja? En, en deze het een beetje goed? Ja, ze deed prima, hoor. Gert Leers, stad en uh, uitzendbureau voor oud-politie. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dank. Uh, Eerst maar even een vraagje vooraf. Hoeveel krijgt een oud-burgemeester als Peter Reewinkel... ongeveer per maand aan wachtgeld als hij nog geen nieuwe baan heeft? Uh, hij krijgt... Uh, de eerste jaar krijgt hij 80% van, de, de burger, van het burgemeestersalaris. Ik heb geen idee wat dat is in Groningen. Uh, U was burgemeester Normaal van Maastricht. Het... Hoeveel was dat ongeveer? 80% van de, van de wedden van het, van het salaris, zo'n rond de 125.000 euro was dat. Dat was het hele salaris of dat was 80%? Nee, dat was het hele salaris en daar krijg je dan 80% ja, is... van. Maar weet u, ik vind de vraag wel weer heel opmerkelijk. Want ja, maar daar komen we straks wel uh, uh, over te spreken als u het goed vindt. Uh, ja, maar daar zet u wel weer een kleur mee. En dat is waar ik uh, mijn opmerking over wilde maken. Nou, mag, dat, dat, dat mag nog even dan. Dat recht heeft u. Zeg het maar. Nou ja, kijk, ik, ik vind het uh, prima dat we met elkaar stevig debatteren over het gebruik van gemeenschapsgeld. Maar laten we wel de feiten uh, goed onder ogen zien. En laten we ook uh, in ere houden uh, de uh, betrokkenheid van mensen die bereid zijn om uh, zich in te zetten voor de gemeenschap. Uh, ik uh, ben er onderhand een beetje klaar mee dat we alles en iedereen verdacht maken. En dat het woord wachtgeld besmuikt, vies en, uh, en iets is wat, uh, wat niet mag, waar kennelijk iedereen misbruik van maakt en zijn zakken mee vult. En uh, Eerlijk gezegd vind ik uh, doet de pers dat ook vaak. En dat was uh, eigenlijk de uh, bedoeling. of uh, Daarom reageer ik uh, op uw uh, opmerking om daarmee meteen te beginnen. Uh, ik denk dat we de discussie zakelijk moeten voeren... en vooral okay. moeten kijken naar de feiten. Goed, dat gaan we zo meteen doen, meneer Leers. En tegen half vier graag. is er ook uh, onze dichter bij de dag. En vandaag is dat uh, Caspar Peters. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD... of gaan naar onze website ditistedag.nu. Maar eerst gaan we naar de Waddenzee. We gaan het hebben over de strijd tussen twee veerdiensten op de Schelling, die elkaar al jaren beconcurreren... want er lijkt een einde gekomen aan deze veerbotenoorlog. Zoek vuur en breng ze tot zinken in het bekende originele zeeslagspel. De eigen veerdienst ter Schelling mag geen gebruik meer maken van de aanlegstijgers op het Waddeeiland. Eiland. Secretaris Mansveld heeft namelijk besloten dat alleen Doeksen de veerdienst mag uitvoeren. Dan was de EVT een stuk goedkoper. Maximaal 8 euro voor een enkele rij. Laat je schepen en probeer de vloot van je tegenstander te vernietigen. Doordat deze reder met de prijs stunt, moet de concurrent ook in de prijs naar beneden. Om te winnen breng je de vijandelijke vloot tot zinken. Alleen de rederij Doeksen. TSM mag nog een vierdienst uitvoeren. Ja, ik vind het wel jammer. Vecht maar een tijdje door. Goedkope overtocht. Prima. Ja, meneer Haantjes van de EVT, de eigen veerdienstschelling. Ik heb goed naar u gekeken. Af en toe kon u er een klein beetje om lachen, zag ik. Uh, ja, het is natuurlijk het beeld hoe het even neergezet wordt. <laughs> ja. Uiteindelijk is het niet om te lachen. Nee. Uh, want het gaat om de bereikbaarheid van ons eiland. En dat is waarom wij gestart zijn met uh, de eigen Schelling kortweg de EVT. Ja, wanneer bent u ermee gestart? Uh, we zijn met het initiatief gestart eind 2005. Uh, en we hebben voor de ogen gehad het model uh, van de vierdienst op Texel. Uh, de TESO, die heeft uh, aandelen in uh, met een grote hoeveelheid uh, uitgegeven onder de eilandbewoners. Dus onder de gebruikers van die vierdienst. En hebben daarmee dus direct invloed op die veerdienst. Ja, want was er onvrede over de veerdienst zoals die was op dat moment? Ja, er was onvrede. Wat was het probleem? Nou, er waren een aantal dingen ook geen probleem. Maar een aantal dingen ook wel. En die problemen waren voor ons dermate groot. Dat wij zeiden, wij moeten hieraan beginnen. Kunt u een voorbeeld noemen? Nou, dat waren volle boten. En naast volle boten werden geen extra boten meer ingezet. Maar mensen zaten gewoon op de trap. Uh, dat is een van de voorbeelden. U dacht het kan beter? Ja, kortweg, kort wij dachten het kan beter. En nee. heel belangrijk ook, het kan betaalbaarder. Goedkoper? Nou ja, goedkoper heeft de klank in zich van goedkoop. Ja. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Maar het moet ook betaalbaar zijn, dus het moet ook kunnen. Ja, ja. maar u bent dus die strijd aangegaan. Dat is ja. gelukt op een gegeven moment. U heeft de afgelopen jaren met enige regelmaat gevaren? Uh, ja, zeker. Uh, dat heeft enorm veel weerstand opgeleverd in den beginnen. Uh, dus ja, als u zegt ben ik verbaasd over de brief uh, die wij gekregen hebben deze week, dan ben ik aan de ene kant wel verbaasd uh, over de inhoud. Uh, niet dat uh, men weer iets probeert om ons uh, tot stilstand te krijgen. En men is? Het ministerie. Het ministerie, ja, want deze week kwam er een brief van het ministerie waarin gezegd wordt: de beste mensen van de EVT, vanaf 1 februari is het weer gewoon alleen doeks hoor, die vaart. Uh, vanaf 1 februari 2014, zegt die brief, is het weer een monopolie. Ja. Uh, het was ook een monopolie toen wij begonnen in 2005. Het heeft ons drie jaar geduurd om vanuit die positie te komen in een positie waarin we konden varen, daadwerkelijk. Dat was nog met, met heel veel uh, beperkingen. Uh, maar uiteindelijk he, hebben we het voor elkaar gekregen om te varen. Ja, een enorme strijd op ja, En nu gaat dat weer stoppen. Hoe is de sfeer op het eiland? Hef, wordt het beïnvloed hierdoor? Uh, de sfeer op het eiland wordt beïnvloed, natuurlijk. Wordt op welke beïnvloed. manier? Nou ja goed, kijk, wie ik spreek is natuurlijk niet iedereen van het eiland. Dus ik probeer daar een zo objectief mogelijk beeld van te schetsen. En er zijn voor- en er zijn tegenstanders. Van, van ik... uw activiteiten? Van mijn activiteiten. Nou ja, onze activiteiten moet ik zeggen. Ja. Act, de Activiteiten van de groep mensen die met EVT bezig zijn. Ja, want de familie Doeksen woont ook op de scheiding geloof ik, voor een deel? Nee. nee. Nou, maar althans het personeel van de, van de rederij natuurlijk. Ja, het personeel natuurlijk wel. Ja, en als u, ja, het groot deel kent, iedereen kent elkaar vermoedelijk daar. Als u het elkaar tegenkomt, dat wat gebeurt er dan? Het, dat is een klein eiland. Nou, we groeten elkaar keurig. Ja, dat gaat goed. Ja, zeker. zeker. Het gaat ook ons, ons niet om het personeel. Wij willen ook juist niet minder afvaarden. Dus, en dat hoeft ook volgens ons helemaal niet. En alle rapporten die de overheid de afgelopen jaren heeft laten maken... beweren ook juist het tegendeel. Dus ja. daar het meest opmerkelijk... De brief die nu gekomen is... staat haaks op de rapporten van de overheid zelf. Ja, Embert. Ja, ik, ik. ik ben een behoorlijk vervent waddeneilandganger... omdat je daar eh, erg goed vogels kunt kijken. Um, maar ik, ik vraag me altijd af, wat is nou het beste gewoon voor de toerist? Dat daar twee boten varen, twee maatschappijen of gewoon één? Want ik merk heel vaak, nou, dan heb je bijvoorbeeld een huisje geboekt... en dan probeer je daarna de boot te boeken. Um, en dan moet je helemaal terug naar het begin van de dag... want daar zit er dan misschien nog een beetje ruimte op de boot... of je moet helemaal naar het eind van de dag. Al die andere boten zitten al vol. Maar dat hele gevecht, is dat nou uiteindelijk in belang zeg maar, van mij als toerist... Of vooral van uzelf en van die andere redderij? Nou, uh, dat is direct in uw belang en direct in mijn belang. <laughs> en met, met mij bedoel ik... Het watrouw ik al een beetje. Nou, nee hoor. Dat, nee, zeer zeker niet. Uh, wij wonen op het eiland. Ik woon op het eiland. De mensen die bij EVT begonnen zijn... en het grootste deel van de aandeelhouders... die daarna met ons uh, dit schip gekocht hebben... waar we nu mee varen... Uh, hebben we allemaal belang op het eiland. Het maar, belang van het eiland is het toerisme. Dat het eiland uh, leeft van het toerisme. Een van de dingen die ik hoorde bijvoorbeeld is... als je elkaar beconcurreert, ja, dan, dan dwing je elkaar uiteindelijk... om in de tijd dat er weinig toeristen zijn... Uh, vaten te schrappen. Uh, als ik dan net naar het eiland wil, dan, dan vis ik achter het net. Nou, simpel gezegd zou dat kunnen zijn. Maar dat moet dan ook wel blijken. Maar wat is dan nu precies het argument van het ministerie... om te zeggen dat u moet stoppen? Wat, welke argumenten zijn daarvoor aangedragen? Nou, ik heb er een aantal gelezen... Uh, waar, uh, in, in de brief. Ik weet niet of er nog meer ja. komen. Maar welke, welke, welke, welke sprong eruit? Uh, nou, het aanvoeren van medicijnen naar het eiland heb ik gelezen. Die moet gegarandeerd zijn. Dat lijkt me logisch. Die is natuurlijk ook gegarandeerd. Ja. Zieke, nou ja, uh, misschien, ik heb de brief ook gelezen. Misschien kan ik er iets meer over vertellen. Er wordt ja. gezegd, het gaat niet goed met doeksen. Die maken verlies. Ja. En er wordt gezegd, dat komt door die concurrentie. U maakt elkaar kapot. Ja, Nou, dat is dus pertinent niet waar. En dat blijkt ook nergens uit. Sterker nou ja, toch, zij maken verlies. Nou, dat zeggen ze. Dat gelooft u niet? Nee. Nee, echt niet? Nee. Zij liegen daarover? Ik geloof dat niet. En uh, des te meer om de, om de volgende reden. Uh, het komt niet op tafel. Dit, uh, al jaren loopt als een rode draad door dit dossier heen. Er komen geen cijfers op tafel. Er wordt niks over gezegd. Ook nu weer. De minister die, die verwijst naar een geheime onderzoek. Uh, twee, drie jaar geleden. Ik meen in 2009. heeft de minister een onderzoek laten doen. Juist naar deze ruimte op de markt. En dat onderzoek namens het ministerie geeft aan dat als er een, bela, een, een deel marktaandeel van Doeksen van meer dan 45% ingenomen wordt door iemand anders. Hmm. Ja, dus iemand anders meer dan 45% van de markt neemt. En dan hebben we het nog niet over de nieuwe mensen die wij afgelopen jaar naar de Schelling hebben getrokken. Want dat zijn er ook een aantal. Puur van wat het toen was. Uh, dan zou ik zo mogelijk in de problemen kunnen ja, maar dat, komen. Maar zover is het nog lang niet, zegt u. Nou, dat is dat, het, het, het simpele feit dat wij niet meer kunnen varen dan dit. Want wij zitten heel, totaal op slot in wat we maximaal mogen ja, want varen. Want u heeft maar één boot ook. He, en zij hebben er vijf of zes of zeven? Uh, zij ze hebben vier boten naar het schellen die personen vervoeren. Nou, even voor het beeld. Uh, twee boten gaan ongeveer twaalf, 1300 mensen op. En twee boten. De een gaat 300 en de ander gaat 400 ja. op. Ik dit... varen de hele dag op en neer. En wij varen met één boot met 400 mensen. Ja. In, in, in, in Doeksekamp wordt gezegd uh, dat u allemaal goedkope Oost-Europeanen inhuurt... en dat u daarom zo goedkoop kunt varen. Nou, uh, dat is niet waar. <laughs> nee? Nee. U, u... Ja, u kunt langskomen, zeg maar, en dan <laughs> komt u aan boord kijken. En, dan, uh, en uh, ik vind, ja, als dat al gezegd zou worden... is dat natuurlijk een beetje onder de gordel. Nou, hoezo? De macht toch, je mag toch Oost-Europeanen? Het is nog niet verboden? Nee, juist daarom. Ik vind, ja, ja. Dat, ik vind dat naar de Oost-Europeanen toe zeer uh, ja, negatief. Maar wat is het dan als precies als die mensen paar papieren hebben? Ik bedoel, het ministerie gaat toch niet zomaar in zo'n schimmig oorlogje partij kiezen? Wat, wat speelt er echt? Ja, wat er echt speelt is ons volkomen een Dat Meent u niet? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Nou, dan belt u toch die staatssecretaris op, dan ga je naar de Tweede Kamer, dan ga je al die Kamerleden aan hun jasje trekken en dan zeg je hier is onrecht. Kom. Wij hebben al jaren het ministerie gezegd: kom met ons op tafel, praat met ons. Dat op de dag van vandaag is er geen gesprek geweest. In welke hoedanigheid dan? En waarom niet? Wat zeggen ze daarover tegen u? Ik, ik denk, uh, omdat er een monopolie beschermd moet worden... u moet niet vergeten dat het beleid afgelopen jaren rond de vierdiensten... bepaald is door Rederij Red Doeksen. Wat het ministerie doet, het beleid op het ministerie... wordt door Rederij Red Doeksen oh, nee. bepaald. Maar dat is raar. Dat is, dat is, raar is nog heel voorzichtig aan nou ja. Wat gaat u doen? Uh, wij gaan nu, nou in ieder geval als een paal boven water staat... wij gaan gewoon doorvaren. Ja, dat mag dat niet meer vanaf 2 februari. Jaren, dat gaan wij wel doen. U gaat gewoon varen, ja. En wat gaat u ja, nog meer En Dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen, want uh, wij hebben uh, komende twee weken, denk ik, zullen wij uh, naar de rechterstap. Dat is stap één. Welke rechter is dat? Bij een kort geding recht. En gaat u in een kort geding proberen af te wingen dat u mag varen vanaf 1 februari? Mag blijven varen? Nou, kijk, wij, gaan de, wij mogen afvaren. In alle, in alle stukken van de overheid. En ik heb thuis gelaten, maar ik denk dat ik hier ongeveer een honderdtal stukken papier op tafel... Heel fijn dat u het thuis heeft gelaten. Dat denk ik. Kan leggen waaruit heel duidelijk blijkt, waarop ons, ons primaire recht is... dat wij mogen varen totdat er een concessie onherroepelijk verleend wordt. Ja, die is nog, dat is nog niet gebeurd, zegt u? Nee, nou sterker nog, wij vermoeden dat hij nooit verleend gaat worden. Daar okay. hebben wij bezwaar tegen gemaakt. Dat is ons primaire grondrecht. <coughs> daar hebben wij bezwaar tegen gemaakt. En dat bezwaar tegen die concessie ligt, en dat is het opmerkelijke... is naar het College van Beroep voor Bedrijfsleven gegaan. Ja. Daar is het behandeld in januari. En die hebben dit doorgezet naar het Europese Hof in Luxemburg. Okay. Dus het ligt onder de Europese rechter. De vraag of dit exclusief monopolie mag zijn of niet. Nou goed, dus die gaat op, op zekere termijn daar uitspraak over doen. Ik vind het een ingewikkelde kwestie. We hebben natuurlijk ook Doeksen en de ministerie uitgenodigd. Die wilden allebei niet reageren. Dus uh, voor nu moeten we het hiermee doen. Ik zou zeggen, sterkt in de strijd. Dank u wel. Een goede reis terug op die veerboot. Uh, ja, voor veel oud-Kamerleden, wethouders, burgemeesters en gedeputeerden... is het lastig om een baan te vinden na hun uh, zittingstermijn. Voormalig minister en oud-burgemeester Gert Leers... begint daarom een uitzendbureau voor ex-politici. Voorzitter, iemand die wel goed bezig ik ben Richard Mos, oud-Kamerlid. Mijn naam is Jacques ja, voorzitter, wel. Oud-Kamerlid zoekt uh, nieuwe spannende uitdagingen. En ik ben nog steeds op zoek naar een leuke nieuwe baan. De meeste oud-Kamerleden die op zoek gaan naar werk... ondervinden op de arbeidsmarkt geen enkel voordeel van hun ervaring in de politiek. Nee, maar dat is denk ik ook de tragiek voor veel Kamerleden. U heeft in de politiek bepaalde standpunten ingenomen. Die passen toch minder bij onze organisatie? Het is misschien niet altijd even makkelijk om een uitgesproken iemand... Uh, bij een uh, bedrijf of organisatie uh, binnen te te halen. Op het moment dat ze in een bedrijf komen, tot de zorg gaat ontstaan... dat zo'n ex-Kamerlid met het bedrijf op de loop gaat. Dat waren daar oud-Kamerleden Biskop en de Mos. Ze verschenen dit jaar als werkzoekende op tv bij Nieuwsuur. Gert Leers, goedemiddag. Goedemiddag. Hebben zij allebei al een baan, voor zover u weet? Ik zou het niet weten. Nee, het uh, nee, nee, nee, dus, dus, is mij niet bekend. Dus ze zijn welkom bij uw uitzendbureau of uw zeker, bemiddelingsbureau. Zeker. Ja. Is het echt ja, nodig? Het is. Is, is het echt nodig? Want wij denken allemaal: ja, politici, mondige mensen, ou, oud burgemeesters, grote netwerken, die kunnen toch zelf wel een baan vinden. Oh, er zullen heel veel ook zeker in staat zijn om een, een baan te vinden. Maar u moet zich het volgende voorstellen... er zijn heel veel wethouders of burgemeesters en ook Kamerleden... die plotseling aan de kant staan. Dat heeft niet met hunzelf te maken... maar met bijvoorbeeld de partij die het in verkiezingen slecht doet. Of die niet meer in een coalitie terechtkomt... omdat er andere politieke standpunten worden ingenomen. Nou ja, dan betekent dat voor zo'n wethouder... dat hij aan de kant staat en een, een nieuwe baan moet gaan zoeken. Ja. En dat valt niet mee, omdat... Men is vier, misschien acht jaar lang bezig geweest in, het, in zijn huidige baan. Heeft er alles aan gegeven. En is zich niet georiënteerd. Althans niet bezighouden met zijn eigen toekomst. En dat, dat is best zuur. Ja. Hoe kwam u op het idee? Kwam dat ook door uw eigen ervaringen? Of hoe is dat ontstaan? Nou, ik, ik was bij de laatste verkiezingen zag ik uh, heel veel uh, Kamerleden... Uh, nooit gedwongen moeten vertrekken. En uh, uh, voor zover ik het wist waren daar heel veel goede mensen bij. Waarvan ik dacht, verdorie, het is toch eigenlijk doodzonde dat deze mensen met hun kwaliteit, hun achtergrond, hun ervaring... Eh, zomaar opeens aan de kant staan. En als je dan vraagt, van wat ga je doen? Nou, geen idee. Ik, ik ben een beetje overvallen door het hele gebeuren. Ik moet nog eens kijken. Ja, en in deze huidige tijd is het niet makkelijk... voor mensen om structureel een, een andere baan te vinden. Ja. En toen heb ik gezegd, net als nu bij veel gemeenten... waar ook vaak reorganisaties plaatsvinden... en waar overtollige ambtenaren zijn... brengt men die bij elkaar in een pool. En die pool die wordt ingezet voor klussen, voor activiteiten... Waarom gaan we dat ook niet doen bij politici, om op die manier, bij ex-politici, om op die, bij die, op die manier eh, kwaliteit te kunnen aanbieden. Eh, daar waren eh, vragen in de samenleving, eh, bij bedrijven, bij maatschappelijke organisaties of bij gemeenten zelf. Ja, dus daar, nou, ik zal u paar voorbeelden, ja, nee, ja, ja, een paar e voorbeelden noemen. Ja, ja, even, even, want uh, u uh, heeft bedacht, dat gaan we doen. Er is nu ook echt een bureau opgericht en het gaat nu ook ja. echt aan de slag, he? Ja. Ja. ja, ik heb het afgelopen paar maanden ben ik echt heel intensief bezig geweest om te praten met alle organisaties alle spelers in dit veld. Hè. Dan moet u denken aan Loyalis en het Binnenlandse Zaken, het ministerie, maar ook met uitzendorganisaties. En ik heb uiteindelijk een detacheringbureau gevonden. IT Staving, en die ook een hele goede visie hebben op datgene wat ze willen bereiken. Die hebben ook gezegd, kijk, wij, wij doen al vele jaren, zijn we actief op dit werk. Er werken al meer dan 100 man. Iedere dag, bij wijze van spreken, met het proberen mensen zover te krijgen dat ze ook uh, tijdelijk goed aan het werk kunnen komen. En dat past uitstekend bij hun, om ook uh, ex-politici te kunnen begeleiden en te ondersteunen. Nou, dat hebben we nu opgezet. We zijn, uh, we zijn, een, een, we hebben een directeur benoemd. Uh, we gaan, uh, zeg maar, uh, een, een oud database organiseren. Een oud-politicus? Ja, een oud-politicus. Kijk, ja. Kijk ja. dat is consequent. Ja. En u, u zegt nou, we zijn net al, ja, veel, veel mensen in de politiek hebben zich niet heel erg bezig gehouden met hun eigen carrière. Dat is één probleem. Maar ik heb ook gelezen dat u zegt, we moeten weer politici weer op uitroepen tot helden. Hebben politici een ja. Naam waardoor het moeilijk is om ze elders in de samenleving geplaatst te krijgen. Weet u, ik, ik heb het gezegd omdat ik ook een beetje tegengas wil geven, en dat was ook eigenlijk een beetje de opening net: uh, een tegengas wil geven ja. tegen het. Nou, negatieve u trok geluid. nogal van leer. We stelden ja. een feitelijke vraag, maar we, we, we raakten nou een na bij u. Ja, nou ja, weet u, omdat vaak het meteen in een negatieve beeldvorming wordt gezet. deden wij nog helemaal uh, beeldvorming niet. Beeldvorming Nou, misschien uh, de, deed u dat niet, maar mij viel dat wel op. Ja. Dat het altijd gaat over. Uh, Poor, die zakkenvullers. Wat die wel niet allemaal meekrijgen. Dat kwam ook allemaal langs ik, op, komt ook allemaal langs op Twitter trouwens op dit moment. Dus ik zeg maar even dat dat zeker leeft in de samenleving. Ja, ja. ja dat, en dat is ook zo. Ik, dat leeft eigenlijk uh, te veel en te ongenuanceerd. En ik snap overigens heel goed dat mensen zich kapot ergeren aan die politici die misbruik maken. Van uh, de wachtgeldregeling, dat doe ik ook. Ik vind ook dat. Uh, we u maak u misbruik van maken. of u ergert zeggen? <laughs> nee, ik erger oh, me. wist ja, ja, ja, het ja, ja, ja, ook, voor de zekerheid ook al even. Ja, nee, ja. Uh, nee, uh, ik maak er geen misbruik van. Daar nee. kunt, kunt u 100% uh, zeker van zijn. Nee, maar uh, we moeten ons uh, teweerstellen tegen die politici die uh, misbruik maken of die te makkelijk omgaan met uh, dat recht wat je hebt. Want ziet u, die politici? Uh, die zijn er zeker. Er zijn politici die gewoon denken... nou, ik heb dit verdiend, dat is een soort extra vakantie. En uh, dat neemt mij niemand meer af. Nou, dat vind ik een verkeerd beeld. Mm. Je krijgt dit van de gemeenschap mee... als steuntje in de rug... om zo snel mogelijk een andere baan te krijgen. Te zoeken gaan naar een andere baan. En dat steuntje in de rug heb je nodig... net zo goed als iedere werknemer die ontslagen wordt... en die iets meekrijgt of die terugvalt... en die op een gegeven moment wat geld meekrijgt. Je kunt niet van de ene dag op de ander... Uh, helemaal 100% jezelf... Uh, Onderhouden. Dat gaat niet altijd. Nee. Heer, dat, sommige dat, dat, mensen zijn wel die in die gelegenheid, maar anderen zijn dat nee. niet. Kunt u voor iedereen wat betekenen? Want je hebt natuurlijk verschillende soorten politici. Je hebt mensen die gewoon stoppen in de politiek. Je hebt mensen met bepaalde littekens. Je hebt mensen die we nooit gezien hebben in de politiek. De backbenchers. Bent u voor iedereen? Kijk, iedereen kan uh, zelf bepalen of hij zich aanmeldt bij, uh, bij deze faciliteit. Ja, maar stel, dat nou, komt iemand ik, met, met, met zo'n litteken bij u. Uh, ik zal geen namen noemen, maar iemand die nogal beschadigd is in de politiek. Kunt u daar ja. dan wat mee? Of ja, is dat zeker. dan heel moeilijk voor u? Nee, als deze man of vrouw goede kwaliteiten heeft in die zin... en goede ervaring die gebruikbaar is voor uh, bedrijven of uh, organisaties... neem bijvoorbeeld een, een, een, een burgemeester die op de een of andere manier is moeten vertrekken doordat hij het vertrouwen heeft verloren in de raad. Maar zo iemand heeft wel bijvoorbeeld op het terrein van uh, wat is het uh, integriteit... jarenlang vooropgelopen en die raad is, is bezig geweest... met de ontwikkeling van integriteitscodes. Nou, zo iemand kan heel goed gebruikt worden uh, en ingezet worden... bij een instelling die ook bezig is met het ontwikkelen van de integriteitscode. Ja. Of neem een ander voorbeeld. Uh, een oud-gedeputeerde op het gebied van de jeugdzorg. Gaat dit over heel mensen veel... in uw bestand die waar u het nu over heeft? Ja, dat bestand moeten we gaan vullen. Okay. Uh, en dan gaat het over dit, dit soort mensen. Hè? Ja. Stel bijvoorbeeld uh, jeugdzorg wordt gedecentraliseerd. Uh, veel gemeenten weten echt niet wat op hun afkomt. En ik kan me heel goed voorstellen dat er oud-wethouders zijn... of oud-gedeputeerden die precies weten wat je moet doen... en kunnen uh, andere gemeenten daarbij helpen, de helpende hand bieden. Ja. Nou, zo zijn er uh, tig andere voorbeelden. Ja, maar maar bijvoorbeeld Henkel, die zit even zonder werk nu... Uh, en die ja. klopt bij u aan. Die heeft natuurlijk ook een reputatieprobleem. Uh, dit is even een voorbeeld dan. Hè. Kunt u daar dan ja. wat mee? Of, of moet u tegen zo iemand zeggen, ja, je moet toch maar even een paar jaar wachten totdat dat over nou, is? Nou, dan Voor is die 65 de... geweest. Hmm. Nou ja, oké, okay, maar <laughs> bijvoorbeeld. Zijn, is iedereen wel weer plaatsbaar, vroeg ik me af? Nou ja, in principe, kijk, ik, ik kan niet iedereen garanderen... van kom maar dan uh, zullen we je even aan een baan helpen. Uh, overigens, ik doe dat zelf ook niet. Hè. Ik ben niet de directeur, ik heb het idee... niet voor niets bij een, een deskundige, uh, deskundig bedrijf... de IT-staving ondergebracht, de IT-stavinggroep. Uh, maar in principe kijk je of iemand kwaliteiten heeft... die bruikbaar kunnen zijn om ingezet te worden... voor het bedrijfsleven, voor de samenleving of voor uh, uh, overheden. Maar wat is en, uw rol dan trouwens daarom... als u zelf niet daarin zit? Uh, mijn rol is uh, adviseur en ik blijf dit idee natuurlijk van harte uh, ondersteunen. Ik zal de boer opgaan naar bedrijven toe. Ik ga en bent u de gemeente in dienst of niet? Nee, ik ben niet in dienst. En nee. Zit u in nee. het bestand? Moeten ze voor u ook iets gaan zoeken? Of nee, nee, ik heb, een, uh, kijk, ik heb zelf uh, tal van werkzaamheden op uh, andere terreinen. En ik heb dit idee. Dit is vrijwillig het... van u. Nou ja, vrijwilligerswerk. Ik ben adviseur bij dat bedrijf. Ik uh, krijg een soort commissarisrol uh, bij dat bedrijf. Oké, okay, een uh, uh, Ik noem het adviseur. Ja. Ja, en, maar ik ga niet zelf uh, als directeur dit doen. Ik vind gewoon dat, dat, dat je moet doen waar je goed in bent. En hier heb je echt speciale kennis en ervaring voor nodig. Ja. En is er, huh? is er, want u zegt, van, nou, dit is voor mensen die dan uit de politiek zijn. Kunt, gaat u ook iets proberen te bereiken bij mensen... die nu nog in de politiek staan, zitten... maar die mogelijk wel binnenkort eens een keer een andere baan nodig hebben? Is daar nog wel een wereld te winnen? Kijk, die mensen moeten zich primair zelf melden. Als mensen zeggen: Ik ben politicus en ik ga dadelijk ermee stoppen en ik kom in de wachtgeldregeling. dan denk ik dat het verstandig is dat wij zeggen: Nou, wij gaan nu in dat bestand opnemen. Soms is het nodig dat er een assessment komt. Dat je precies in kaart kunt brengen. welke kwaliteiten heeft deze man of vrouw. En dat je dan vervolgens kunt inspelen op de vraag die bij het bedrijfsleven. of bij die organisaties, gemeenten ja. bestaan. Nou, we hebben hier ja, en, nog aan tafel. hadden wij hier de Vierbotenoorlog. Daar moet echt wel bemiddeld worden, denk ik. Heeft u misschien Precies. nog een leuke oud-politicus in de aanbieding... die die klus even kan gaan klaren? Nou ja, de, de, dat, het, het, het, uh, zeg maar, ik weet niet of die leuk Henk is. Henk Bleker, maar... die woont in het Noorden. Ja, nee, maar ik kan me heel goed voorstellen. Hè. Dit is nou zo'n voorbeeld dat uh, die twee bedrijven zeggen: luister, laten we eens kijken welke uh, regels spelen er nou met betrekking tot de aanbesteding? Of welke achtergronden uh, heeft nou die minister bij dat politiek besluitvormingsproces, zodat we goed voorbereid zijn? Uh, en daar zoeken we een deskundige voorbij en die gaat laten we. En die deskundige die kan een, een oud-Kamerlid zijn of inderdaad een oud-staatssecretaris. Hmm. En we gaan kijken hoe we het zo goed mogelijk een beeld kunnen krijgen, zodat we kunnen inspelen op die op die mensen die er bij uh, die overheid bestaat. Okay, meneer Handjes, oh, zit daar u daar kun je dus aan met zich Nou, er zal, er, er zal zeer zeker een geschikt iemand rondlopen voor die, voor die taak. Dus ik zou dat alleen maar toejuichen. Kijk, de oh, eerste deal is geregeld. gesloten. We gaan gauw naar onze dichter bij de dag. Het is vandaag Kasper Peter. Kasper, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We zijn benieuwd. Ik uh, zal meteen beginnen. Het uh, heeft een titel. Een eiland voor politici. Jetta is tegen extra armoede. Tegen de rij voor de voedselbank en we lezen de krant verbaas ons over het kaartspel in de politiek. Toch moet niet iedereen gebruik gaan maken van het uitzendbureau voor oud-politici. Want daar is Jetta, een nomade in een land van achterkamermannetjes. Ik zag een zebra huilen in een weiland. Ze had een prachtige act en even mooie ogen, maar vond geen circus. Een varken stal haar show en een zebra houdt niet van zonne in de modder. Een man liep door de haven en wist niet welk schip hij moest kiezen die hem verder brengt. In de kranten staat een verhaal over concurrentie over hoe oneerlijk de wereld is. En het bestaan van pech als meer schepen mensen naar eilanden brengen. Als de moestuin geen groente geeft. Nou ah, mooi, dankjewel. Casper Peters, we zetten jouw <laughs> ja, gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. En wij danken onze gasten van vandaag. En dat waren Jetta Kleinsma, Lenny Koer... Johnny Mezo, Emmert Messling, Arjen Aantjes, Haantjes en Gert Leers. En zometeen de villa vanuit Den Haag. Ger, goedemiddag. Hallo, Elsbeth. Wat gaan jullie doen? Ja, we gaan het hebben over verborgen vrouwen. Wat? Verborgen vrouwen. Oh. Dat is jargon voor slavinnen. Ah, vrouwen die door een man of schoonfamilie in huis worden vastgehouden. En het zijn er niet een paar. Het is een onderzoek van Fem for Freedom. Dat is een organisatie die zich uh, druk maakt om vrouwenrechten. Die hebben een onderzoek gedaan in Delftshaven. Uh, het valt bijna niet mee. Vrouwen die door een man en schoonfamilie dus worden vastgehouden... maar ook vaak mishandeld. En zij hebben echt aanwijzingen dat het in heel Nederland gebeurt. Dat zo in de villa. Dit is Radio 1. Het is 1 minuut over half vier. We gaan van Ger naar Gert Kluuk met het NW journaal Rusland beschouwt het incident met de diplomaat Borodin in Den Haag nog niet als opgelost. Het blijft erbij dat de agenten die Borodin aanhielden worden bestraft. Bovendien wordt een schadevergoeding gevraagd voor het gezin van de diplomaat. Nederland bood vorige week excuses aan voor de aanhouding. De kwestie Borodin is niet het enige pijnpunt in de onderlinge betrekkingen. Dinsdag werd in Moskou de Nederlandse diplomaat Elderen Bos mishandeld. Vooralsnog verbindt het kabinet geen consequenties aan dat incident. De rechtbank heeft een voorwaardelijke celstraf van een maand uitgesproken tegen een 77-jarige man uit Leersum, die zijn buren al jarenlang terroriseert. De bejaarde man Rudolf R. noemt zichzelf het monster van Leersum. R. ligt al 13 jaar in de clinch met zijn buren. Al drie keer eerder werd hij veroordeeld voor belaging, huisvredebreuk of vernieling. Bij bloemenveiling Flora Holland verdwijnen ongeveer 200 banen wegens zijn reorganisatie.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 Jolanda van der Velden van de ANWB. Hoe is het op de weg? Zes files in totaal. Ik ga ze niet allemaal noemen. Ik noem wel de A30 Parneveld richting Ede. Tussen de afrit Harselaar en Ede Noord 3 kilometer. De rechter reishok is daar dicht. Er ligt olie op de weg. Een aanrijding met vier vrachtwagens. Ze zijn nu druk bezig om de boel daar weg te takelen. Van Venlo naar Eindhoven geeft dat 5 kilometer... tussen de afritten Liesel en Zomeren. De rechter reishok is nog dicht. Een ongeluk op de A325 Nijmegen richting knopend Velperbroek. Tussen Elden en de brug over de Rijn 3 kilometer. De linker reishok is daar dicht.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Vanuit Den Haag aan het Binnenhof. De laatste CPB-cijfers over het begrotingsakkoord komen binnen. En of die nog wat veranderen aan de huidige politieke posities... is maar zeer de vraag. En het grootste deel van de CDA-achterban is positief over het herfstakkoord. Hoe rijmen we dit met de opstelling van partijleider Buma? Na vier uur hoort u ons politieke panel. Verborgen vrouwen, een onderzoek naar vrouwen die gedwongen in isolatie leven... en slachtoffer zijn van opsluiting, intimidatie, huiselijk geweld en dwangarbeid. In Nederland. Het rapport is zojuist aan minister Ascher aangeboden... en een van de onderzoekers, Elja Diepenbroek, is onze gast. En uw reacties zijn welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Rusland laat niet los in de zaak van de opgepakte Russische diplomaat Baradin. Moskou eist opheldering, vandaag nog. En de politieagenten moeten gestraft. Die eis blijven ze ook herhalen. Han Buskers, is voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw reactie op dit, uh, dit verhaal? Nou ja, Rusland mag uh, uh, dat natuurlijk wensen... maar volgens mij gaat het Rusland niet aan om te beoordelen... of agenten in Nederland gestraft moeten worden. Dat zou werkelijk de wereld op zijn kop zijn... Ja. Dus wat mij betreft uh, uh, een wens van Rusland. En ik snap het diplomatieke spel, maar het kan niet zo zijn... dat agenten die in Nederland hun werk worden, uh, doen... onderdeel worden van een uh, diplomatiek steekspel. Dus wat mij betreft onbestaanbaar. Maar denkt u nou niet juist dat dat diplomatieke steekspel... dat moet opgelost worden en dat voor de lieve vrede... toch deze agenten geofferd gaan worden? Nou, daar, daar zullen wij ons uh, uh, als dat gevraagd wordt uh, tegen verzetten. Want deze politieagenten hebben gewoon hun stinkende best gedaan om in een bedreigende situatie het goede te doen. Ja, en dan kan het niet zo zijn dat je omwille van de lieve vrede daarvoor slachtoffer. bent. Nee, maar nou wordt u gebeld door Han Frans Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken. En hij zegt Han, jongen, luister, dit zijn, hier staan grote belangen op het spel. Onze gasimporten eh, en onze handelsrelaties. Deze jongens die moeten een klets krijgen, dat moet jij snappen. Wat zegt, wat zegt Han Busker dan? Nou, dan zegt Van Busker dat uh, de heer Timmermans uh, maar creatief moet zijn... en moet kijken of hij een andere oplossing kan verzinnen. En volgens mij kan de heer Timmermans dat ook wel. Want het is wel zo dat uh, uh, hè, er diplomatieke en uh, uh, spelregels zijn, om het maar zo te zeggen. Maar dat uh, de rechtsbeginselen die in Nederland gelden... wat ons betreft niet kunnen worden aangetast. Nou, zegt en Frans Timmermans, uh, oké okay, Han, je begrijpt het niet. We gaan ze toch straffen. Wat kunt u in dat geval doen? Nou ja, als het leden zijn van onze bond zullen wij er alles aan doen om in die casus onze leden bij te staan en ook alles uit de kant te halen. Dat lijkt mij vanzelfsprekend. Heeft u het idee dat u de burgemeester van Den Haag, burgemeester van Aartsen, aan uw kant vindt? Nou, ik heb tot nu toe geen andere signalen ontvangen dan dat iedereen het optreden van deze politieagenten prijst en heel goed begrijpt wat er gebeurd is. Hm. En uh, ja, dat er achteraf een uh, diplomatieke rel is ontstaan... dat is vervelend, maar dat is dan ook maar een diplomatieke rel... en dat kan niet een rel zijn die gaat over het optreden van deze politieagenten. Nee, dat die mijn... uw verdere carrière zal beschadigen. U zegt, wij gaan er alles aan doen. Maar noemt dus één ding wat u kunt doen. Nou ja, wij hebben juristen, advocaten in dienst... en uh, dan gaan wij echt even kijken of dit binnen de spelregels... die wij in Nederland hebben, of dit überhaupt op die manier kan want dat moet volgens mij uh, uh, de basis zijn waarop je politieagenten aanspreekt en niet op basis van een dreiging die vanuit een, uh, een, een ander land komt. Ja, we zijn benieuwd. Han Buskar, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Bedankt. Psst. Eén minuut. Het ziekenhuis. Rust. En mijn pieper. Dit is een uh, oproep dat er een patiënt mij nodig heeft. Ik ga nu uh, infuus vervangen. Die is uh, zo goed als leeg. Medicatie, de toiletrondjes en vooral erg zijn. Dan ja, ja. kom ik je halen. Okay, kom u maar redden, hè? Ja, red maar. Oké, okay, is goed. Op een of andere manier komen mensen s'nachts vaker met verhalen. Vragen over wat als ik zometeen... Ja, dood ben. Is het niet zozeer het, het antwoord wat ze van mij willen hebben, maar meer. Uh, ja, de, de, de schouder, het, het luisterend oor. Dat is denk ik nog het allerbelangrijkste. Ja, trusten. Eén minuut was dat gemaakt door René van Es.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 Op een wel heel bijzondere viering. De nationale dag van de Spaanse eenheid, die wordt gevierd in Barcelona. optocht door Barcelona met veel Spaanse vlaggen. Het is uh, vandaag feest, hè? Het is fiesta. Het is fiesta hoy. Een eh, anniversario, een verjaardag. el Dia de la Hispanidad. Wat wordt er precies herdacht vandaag? El descubrimiento de Amerika. De ontdekking van Amerika. Y la en, general. en de Spaanse cultuur. En de nationale eenheid. Een meneer met zwart achterovergekamd haar heeft een uh, vlag met een adelaar. Esta es la bandera. Yo, todo el mundo mayor de edad era es esta la bandera. Oh, dit is de vlag van alle mensen die wat, wat ouder zijn, zegt deze man. Uh, usted, je tiene? Hoe oud bent u? Yo, 68. 68. En, en dit is voor u de echte Spaanse vlag. Is la, la bandera de. De, de Franco, como lo puedo. De todos los españoles. Ah, de todos los españoles. Oh, la, la bandera de, de entonces. Oké, okay, dus de so vlag uit de Felipe tijd González van Franco. Maar van, el van el en van alle Spanjaarden. En. Het is uh, feest vandaag, hè? Het is fiesta. El día de la raza. De dag van het ras. De dag van het ras. Sanidad. Hoy es fiesta. Het is feest vandaag. De dag van de Spaanse cultuur en van de Virgen de Pilar, de maagd van Pilar. Een dag van blijdschap. Een dag van de eenheid van, van Spanje, van veel blijdschap, zegt deze vrouw, van ongeveer een jaar of dertig. Hier zijn verschillende partijen, zie ik, hè, in deze manifestatie. Somos todos patriotas. Estamos los falangistas, democracia nacional. Pero ante todo nos une una cosa y es el amor a nuestra patria. Oké, okay, ja, ze zijn van verschillende partijen, democracia nacional, eh, falangistas, de falangisten. Alliance. En de liefde voor het vaderland is wat hun verenigt. En waar komt u vandaan? Desde Madrid. Bent u helemaal in Madrid hier gekomen om dit hier te vieren? Hemos venido aquí Specialmente... expresamente para defender. A nuestra patria. Ja, maar, maar, maar kun je in Madrid dan geen, uh, geen dag van de Spaanse cultuur vieren? Sí, ja. pero aquí nos necesitan por los separatistas terroristas. In Madrid kun je het ook wel vieren, zeg je. Maar, uh... We zijn hier harder nodig vanwege de vanwege de separatisten, vanwege de Catalaanse separatisten en, en terroristen. Están jugando con nuestras vidas y destrozando un imperio como es el imperio español. Ze zijn bezig om een imperium te vernietigen, het Spaanse imperium. Nou, dat is een wat obscure groepje: Alianza Nacional, Nacional Alianza, Nacionalismo Social, sociaal nationalisme. Dat lijkt toch een beetje op nationaal-socialisme? hier heet het sociaal-nationalisme. De symbolen doen ook ergens aan het denken. Het zijn rode vlaggen. Een uh, wit vlak met een zwarte rand met daarin de letters AN. Het soortgelijkst hebben we in Duitsland gezien in de jaren 30. We zijn aangekomen op de Montjuic, de berg in Barcelona. Stentjes met boeken, t-shirts en dvd's. Het is een heel druk bezocht stentje hier. Hoe gaan de verkopen? Komen we aan Las Bentas? Heel goed. Verkoop gaat goed, zegt deze man achter deze tent. Ik zie hier uh, ja, stickers met de Spaanse vlag. Ook weer die, uh, die adelaar. Ik zie een aansteker met deze meneer. Wie is deze meneer? Francisco Franco. Francisco Franco. De beste regeerder, de beste bestuurder die Spanje heeft gehad sinds de katholieke koningen. Nou, dat is in een lange tijd, hè? De toespraken beginnen. Ja, ja, ja. Sí, is es el punto álgido. vamos a escuchar. Sí, gracias. Al veel kortgeschoren koppen ook veel Camouflage, broeken. Jassen. Acudimos con decisión, unidos bajo una misma bandera, que nos ampara a todos. Dan daar gaat hij. Arriba Spanje. En ja hoor, ook met de Hitler. Goed. Gelijk eens dus eerst ja, even. Ja, dat was een uh, bijdrage van Lex Rietman. En volgende week gaat Metropolis der in de wereld op zoek... naar de betekenis van geld en status. Niemand kent ze, hoort ze, ziet ze. Niemand weet iets van ze. Citaat uit onderzoeksrapport Verborgen Vrouwen over moderne slavernij in Nederland. Vrouwen die in huis worden vastgehouden en vaak mishandeld. Het rapport is gemaakt door de vrouwenrechtenorganisatie FAM for Freedom. Onderzoeker Elja Diepenbrok is hier. Welkom. Dankjewel. Uh, u komt net terug van uh, het aanbieden van dit rapport aan minister Asje van Sociale Zaken. Klopt. Uh, hoe gaat dat, zoiets? hoe bedoelt u hoe gaat dat het aanbieden? Of? Ja, hij biedt het aan. Hij zegt: nou, ik ga het lezen. Uh, nou, het het bijzonder is geweest de directeur van van, van is Shire Musa. Hè. Hmm. Uh, zij. is zelfs ook ervaringsdeskundige op dit vlak. Dus zij heeft voor elkaar gekregen dat meerdere bussen met, uh, met vrouwen, ja soms verborgen vrouwen, maar ook vrouwen die verborgen zijn geweest of vrouwen die actief zijn uh, met name in Rotterdam. Want onderzoek is in Rotterdam geweest in Delfshaven. Uh, dat die vrouwen naar de tweede kamer zijn gekomen. Dus die waren bij, hier net. Die waren bij de minister. Ja, okay. dus die kon meteen zien om welke doelgroep het ging en heeft er ook ja. goed op uh, gereageerd. Was Overdonderd. Uh, hij kent de problematiek wel. Uh, het is uh, het tweede rapport hierover dat is verschenen. Dus eigenlijk is eigenlijk nog heel weinig onderzoek naar gedaan. En vorig jaar het Verwij-Jokker-instituut, uh, dit jaar dus van Voor Freedom. Wij zijn vooral op Amsterdam, wij vooral op Rotterdam uh, gericht. Misschien is het ook tijd voor een landelijk onderzoek. Uh, Laten uh, we, ja. voordat we daar zeker ook nog over gaan hebben, eerst eens even vragen. Want dat is een vraag die ongetwijfeld bij iedereen meteen opkomt. Hoe doe je onderzoek naar verborgen vrouwen? Ja, dat was ook lastig. Uh, wij wilden onderzoek doen, althans de deelgemeente van Delfshaven heeft ons daarvoor gevraagd als Van voor freedom... Uh, naar de omvang uh, en de aard uh, van de problemen... en ook een aanpak die je zou kunnen volgen als overheid en hulpverlening... Hmm. om daarmee om te gaan. In de omvang, precies vaststellen, zijn we eigenlijk niet geslaagd. Omdat veel hulpverleners, professionals, ambtenaren, uh, bestuurders... toch eigenlijk zeggen van... We weten wat het probleem er is, absoluut. We herkennen het helemaal, dat was dus opmerkelijk. De meerderheid van de respondenten, van de 47 respondenten die zegt... wij kennen dit probleem, maar we weten niet hoe groot het is. Nee. nee, het is niet voor niks verborgen. Het Dan de aard. Ze worden vastgehouden. Maar het heeft allerlei verschijningsvormen. Uh, uh, vertel eens. Ze worden ook soms in uh, principe vastgehouden... dat ze wel uit huis kunnen komen, maar dat ze dat alleen met een man mogen doen. Dus dan valt het niet zo op. Of dat ze uh, voor een activeringsgesprek bijvoorbeeld met de bijstandsconsulent praten. En dan is de man altijd aan het woord. Uh, of bij de consultatiebureaus, de, de peuterspeelzalen. Scholen, al die instanties, waaronder ook scholen, zouden meer moeten opletten om te kijken. van, ja, Kan deze vrouw echt participeren? We, zien we die vrouw ooit alleen? Daar, daar moet je op letten. Zien we deze vrouw ooit alleen op straat? Sommigen wel, sommigen niet. De ja, maar dat is waar de, je op de, zou moeten letten. De, de meeste niet. ja, We hebben eigenlijk ook gezegd, van, er zou een, een lijst moeten komen. Uh, een soort signaleringslijst. Uh, waar je kunt zien, waar moet je nou op letten als hulpverlener. Want hulpverleners zien dit probleem. Maar ze weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. Ze vermoeden dat het probleem er is. Uh, ja, je moet natuurlijk ook kijken. Er zijn ook vrouwen die... Neem zelf het besluit om thuis te blijven zitten. Kan je daar als overheid of als hulpverlening op, op interveneren, zoals het dan heet? En hoe, uh, soms in hoeverre als... is dat vrijwillig, zelf willen thuisblijven? Ja, Kun je is ook heel... afvragen? Ja, wat is... dus in dit rapport hebben we ook weer op een rijtje gezet van... doe iets aan emancipatiebeleid. Zorg dat genderproblematiek onder de aandacht hmm. komt. Het komt ook onder Nederlandse vrouwen voor, met name christelijke vrouwen maar, werden ja. genoemd. Maar laten we even nog over, over, over het probleem hebben... Uh, ze worden vastgehouden vaak door de mannen, neem ik aan. Maar ook, lees ik, schoonfamilie. Ja. Wat is de motivatie om die vrouwen zo te behandelen? Uh, nou ja, het kan ook om importbruiden gaan. Hè? Dus dan, dan is niet de bedoeling dat zij gaan werken, dat doet de man wel. Dat is dan de, de, de traditie. Hè, dat kan zowel voor, voor islamitische groepen gelden, maar ook bijvoorbeeld voor, voor christelijke okay, vrouwen. Oké, dus het kan cultuur bepaald zijn? Ja, kan ook, ja. Maar ook wat religieus bepaalt? Ja, ook een soort traditionele manier van de dingen aanpakken. Het komt eigenlijk in alle lagen van de samenleving voor, zeggen ons de, de respondenten. Ook opgeleide vrouwen kan het overkomen. Oh ja? Er, er was zelfs He een je, geval je daar van, een voorbeeld van? Ja, er was een vrouw van, die er werd genoemd door een respondent die wel gewoon uh, werkte, uh, buiten kwam. Uh, dus zelfs bij de, bij de gemeente werkte, werd verteld. En die thuis uh, s'avonds het huis niet meer uit mag. Ja. Mm. Andersom gebeurt ook, dat verbaasde mij ook... in het rapport staat een verhaal van een oncoloog, een, uh, een specialist... die, ze, die kanker be, uh, behandelt. En die had ook een vrouw die uh, in huis zat. Dat is een ontwikkelde man en die dat dan toch, toch doet. Of is dat, uh, zit daar een jodelend groot voordeel van mijn kant in? Als ik dit zo zeg. Uh, ja, dat zou ik in dit geval niet precies weten. Want het is ook zo geweest bij die verborgen vrouwen dat ik soms als man niet ben meegegaan. Dus we hebben een, pa maar een paar... dat zie je ook in het rapport... maar een paar verborgen vrouwen zelf Nee, Twee, kunnen... hè, geloof ik. Ja. Eén, een echte verborgen Precies. vrouw... en de dochter Precies. van een verborgen, dus we verborgen vrouw. Er zijn toch een paar afgehaakt in de loop van... Dus we hebben wel de 45 hulpverleners... maar eigenlijk maar twee verborgen vrouwen. Het aardige is wel dat bijvoorbeeld... Van dit vorig jaar... veel verborgen vrouwen ook heeft gevraagd... en die zich ook vaak melden bij Van Voor Vrienden. maar echt met... Nou, niet met naam en toenaam, maar ook zonder naam en toenaam in dit rapport staan. Ook als wij bijvoorbeeld uh, het interview met ze hadden, dan moest de opnameapparatuur uit. Dat mm. geldt, geldt voor de hulpverlening niet. Dus het is ook een taboe-onderwerp. Hoe komen ze... trouwens, want het, onze eerste mm. vraag was... hoe doe je onderzoek naar verborgen vrouwen... Ja. hoe komen de hulpverleners er eigenlijk achter dat het om een verborgen vrouw gaat? Ze hebben daarvan meestal vermoedens. En daarom was het zo moeilijk voor ze om schattingen te doen. Dus ze zien dat de man bijvoorbeeld alleen aan het woord is. Mm. Of ze zien dat de vrouw heel duidelijk niet happy is... Zijn, zijn signalen. Dat ze heel veel spreken over... dat ze eigenlijk zo vaak thuis zijn. Maar dan heb je het dus al over gezinnen waar al hulpverlening is. Die zijn er nogal wat in Delfshaven. Ja. Ja. Ja, ja. Maar dat, nee, dat nee, over is, de ja. omvang wil maar zeggen... als je überhaupt niks met hulpverleners te maken hebt... Dan, dan kom je er dus nooit achter. Dat klopt. We hebben ook gesproken met een ambtenaar... Van de deelgemeente die bijvoorbeeld op huisbezoek komt bij huizen. Want er wordt steeds meer Rotterdam gecontroleerd of de GBA klopt. De gemeentelijke baasadministratie. Die komt vaak bij huizen en dan, dan hoort hij een vrouw zeggen van... mijn man niet thuis, mijn man niet thuis. En dan wordt niet open gedaan. Ja. Dus het probleem kan echt vele malen groter zijn dan jullie misschien nu al denken. Dat, dat, dat zou kunnen, ja. ja. Je moet nooit problemen overdrijven, maar je moet ze ook zeker niet Precies. onderschatten. Het zou verder uitgezocht moeten worden. Um, nou, verschillende gradaties van die verborgenheid. Maar er komt ook, uh, Ger, zei dat in de inleiding, uh, af en toe bij kijken: um, dwangarbeid. Ja. Heb je het dan altijd over prostitutie of niet? Uh, in veel gevallen wel. Ook voor de nieuwe groepen in Nederland geldt dat soms. Hè. Dus uh, ja, Bulgarije, Roemenië. Uh, het kan soms ook zelfs een eigen keuze zijn om hier te komen, maar heel vaak natuurlijk ook niet. Dus ja, vormen van dwangarbeid komen ook, uh, komen ook voor. Ja. Hm. Wat is het afschuwelijkste geval wat je herinnert, uh, wat je tegengekomen bent? Oef, nou ja, die zijn er talrijk. Van For Freedom wordt er, uh, wordt er vaak over benaderd. Er staat vandaag een artikel in Trouw, hè? deze ja. dame die heeft ook uh, Shirin uh, benaderd. Shirin is de directeur dus Van, van For Freedom. Zelf uh, Pakistanse. En ja. zij heeft nou, ook dit met... is die vrouw waar jij het over had, Ger. Die hoogopgeleide vrouw met een hoogopgeleide man. Kadia. Oh. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, precies. Ja, dus uh, er komen nou, bijna dagelijks schrijnende gevallen in bij Farm for Freedom. Zeker dat de publiciteit natuurlijk steeds meer nu gezocht ook wordt. Uh, maar er zijn ook heel veel vrouwen die waarschijnlijk niet eens durven bellen nog. De Nederlandse vrouwen, waar je het net over had... want het komt dus ook onder Nederlandse vrouwen voor... Ja. Dat, dat is voornamelijk religieus bepaald, zei je dat nou net? Dat is wel wat de, de respondenten, dus de, de hulpverleners, ja? de, de vrijwilligers... ons verteld hebben. Ja, we hebben die, die vrouwen nog niet zelf gesproken. Maar wat zijn dat voor gevallen? Zijn dat Nederlandse blanke vrouwen... die met een, uh, met een man uit uh, Marokko, weet ik veel waar, getrouwd zijn? Nee, of zelf... zijn het ook Nederlandse man, Nederlandse vrouw? Ja, precies. Ja, dus in de christelijke gemeentes... De, de, de gemeentes waar heel veel christelijke mensen oh ja. wonen... daar. Daar, en er werd ook gezegd door de respondenten. Het is natuurlijk een indirecte bron hè, voor ons op dat moment. De, uit de hulpverlening. Die zeiden van daar, daar in christelijke families. Daar gebeuren allerlei dingen. En die, die, streng christelijke families. Die, die soms het licht niet kunnen ja. zien. Ook mm -hmm. qua, qua huiselijk geweld. Want ze veel respondenten maken in relatie met huiselijk geweld. En met de terugtredende overheid. Uh, ja, Merken dat zij als hulpverlener heel veel willen. Er zijn ook echt mensen met hart voor de zaak. Zie je in Delfthaven Die hartstikke betrokken zijn. Maar die goede wil, die strand, die de goede bedoeling. Omdat ze de instrumenten niet hebben. Nee. En soms vijftien instanties bij één gezin langskomen binnen een paar jaar. En kunnen vrouwen verborgen vrouwen ooit zonder hulp zelf zich hieraan ontworstelen? Dus, je daar... daar zijn voorbeelden van. er ja? Ja, is een boek van, van Faiza. De, de, de, over, over, dat is zelfs importbruid. Uh, ja. Ja, dus dat, dat is een goed voorbeeld daarvan. Maar goed, dat was dus wel nadat ze bijna vanaf het balkon sprong. Dus ja, uh, nee, het moet heel dat ver, ver komen. Het maar het is gedreven, ja. Maar dat is ja. een soort van murheid. Dat vond ik ook aardig dat een van de respondenten zei van... Je moet met die vrouwen ook stapsgewijs iets gaan doen. Je, ze moeten hun emoties weer durven uit. Ze zouden uh, moeten gaan bewegen als dat op de lange termijn weer kan. Omdat er veel opgekropte emoties zijn in de meeste gevallen. Nou, dat... dan, als, je, als je in de, de situatie bent dat je zo met ze kan praten en dat soort dingen kan zeggen. Dan ben je al heel ver. Maar de ja. meeste gevallen, daar weten jullie helemaal niks van. Dat ze bestaan. Daar heb je, dat je, je al is al toch het ergste. In. Maar meestal is het wel zo dat, dat een vrouw die zo gedrukken leeft. Toch nog een klein beetje contact heeft met, met haar buurvrouw of misschien nog net de mogelijkheid heeft om boodschappen te doen. De, die contactmomenten, die zou je als samenleving moeten aangrijpen. Ja. Dat is niet makkelijk, maar dat nee. kan wel. Nee. En maar dat zijn de eerste stappen. Je zei, dan zou je stappen verder moeten zetten. Maar betekent dat niet automatisch ook... dat dat altijd moet gebeuren buiten dat milieu waar ze in zit... Dat ze dus nee, eigenlijk altijd, altijd daar weg moeten. Een van de mooiste voorbeelden die in het rapport wordt gegeven gaat over de zelforganisaties die, die, die lokaal daar niet altijd aan meewerken. Dat is verschillend, maar vooral de koepels van de zelforganisaties in Rotterdam. Die hebben echt waardevolle projecten waarbij ze stapje voor stapje zo'n vrouw. Ja, hè, dan heb ik het dus wel over de minst erge gevallen. Want als iemand echt het huis niet uit kan... dan, dan is het een soort van gijzeling. Dan, ja. dan, dan moet je ook een strafrechter bij gaan halen als overheid. Maar als ze al enigszins de mogelijkheid om het huis uh, uit te komen hebben... dan kun je ze langzamerhand... Uh, hm. Meer gaan betrekken, uh, de, laten zien hoe de overheid werkt. Er uh, wordt ook gesproken over, over naaikursussen geven, kleine activiteiten... waardoor zo'n vrouw meer het huis uitkomt komt, uiteindelijk misschien hm. ja, echt gaat sporten... de samenleving gaat ontdekken. Je noemde net het, het strafrecht, daar zat ik er net al aan te denken. Um, overwegen jullie niet om via via het strafrecht er al eerder bij te halen? Uh, hoe bedoel je dat? Nou, je constateert dat een vrouw hoogstwaarschijnlijk vastgehouden wordt tegen haar wil. Dan, o, dan overtreed je op zijn minst twee, drie wetten, lijkt mij zo. Wetsartikelen. Dat je ja. de politie inschakelt. Ja, dat klopt. Er loopt ook een pilot in, in delft -Haven om dat uh, te gaan doen. Er is een motie aangenomen uh, waar, waarop is gereageerd. Mm -hmm. Dus dat naast de, de deelgemeente delft -Haven heeft eigenlijk twee manieren van beleid hierop nu gemaakt. Het is nog allemaal april, het is nog niet echt goed beleid. En de deelgemeente bestaat volgend jaar niet meer. Dat is natuurlijk ook een kleine detail. Ja. Uh, en één <laughs> is dus ons het onderzoek laten verrichten. Om te kijken hoe groot is het probleem Wat is het probleem precies. En het andere is die pilot te pilot start. En die richt zich echt op de allerergste ergste gevallen. Dus en dat aan... zijn ook gevallen altijd die aantoonbaar zijn. Want het is natuurlijk, daar hadden we het net al over. Soms heel moeilijk om vast te stellen. Of iets gedwongen is of niet. Als de vrouw ja. zelf daar niet over spreekt. En dan kom je als politieagent natuurlijk ook niet reuze ja. veel verder. Nee, dus wij, wij hebben ook gezegd uh, als overheid, als politie, als justitie... moet je gaan formuleren waar ligt de grens tussen de, de privacy-schenden... wat je ook niet moet willen als overheid. En anderzijds wel in de smissen krijgen uh, dat die vrouwen er zijn... en wat je voor hen kunt doen. Dat is als, nog je, een... als jullie een geval ontdekken waarvan jullie zeker weten... dat die vrouw tegen haar wil vastgehouden worden... die hele zeldzame contactmomenten benutten jullie om haar aan te spreken en te zeggen, wat dacht je ervan... als wij jou desnoods met braak uit het huis weghalen? Deur in trap als die man er niet is, weghalen. Je moet Overwegen voorzien... jullie dat of zijn, staan jullie dan voor de rechter met de Kijk vingers omhoog? Kijk, van Freedom is natuurlijk niet... Een, hulp, een, een directe professionele hulpverleningsorganisatie in de zin dat we daarvoor jaren gestudeerd hebben. Wij krijgen de schijnende gevallen. Mm -hmm. uh, je moet voorzichtig zijn. Want nee, maar maar gaat mij het gaat mij er meer op: op, kunnen op jullie, kan je dat maken? Of uh, Losgaan van of jullie daarvoor geëquipeerd zijn. Maar kan je dat maken of sta je dan voor de rechter? Is dat geen be begaanbare weg, dus? Dat hangt ervan Als ik nog even uitleg dat eerder wat. dat dat. Kijk, vrouwen zijn ook bang om hun kinderen soms kwijt te Ik raken. Ik wil net zeggen, we hebben nog helemaal ja. niet over de kinderen gehad. Je, precies, ja. je ja. moet naar het hele gezin kijken. Dat is ook een belangrijke conclusie ja. in ons rapport. Dus als je haar gaat dwingen om weg te lopen... terwijl ze dat niet... Zij moet uiteindelijk... En dat zeggen de, de verborgen vrouwen die niet meer verborgen zijn. Die zeggen dat ook zelf moeten we de stap nemen. De hulpverlening had meer voor mij klaar mogen staan als vrouw. Of ik had het beter moeten vinden. Maar ik heb de stap moeten, no moeten nemen uiteindelijk om hier uit te kruipen. Maar bang, vrouwen zijn bang om naar uh, ja, wat vroeger de blijf van mijn lijfhuizen heette ja. uh, te gaan. En even, we hebben daar nu de tijd niet meer voor. Maar er zou ongetwijfeld nog wel eens over gesproken worden. Die rol van die kinderen kan natuurlijk ook juist openbrekend werken. Of niet? Op het moment dat er kleine kinderen zijn die naar school gaan. Uh, uh, dat er kinderen komen spelen. Als dat al ja. toegestaan wordt, dat er automatisch toch een wereld wat groter wordt. Ja, dat, dat, dat klopt. Dat kan inderdaad zo zijn. Het is wel zo dat iedereen, dat blijkt ook uit het rapport, elke hulpverleningsorganisatie zit op zijn eigen stukje. Dus mm. die kijkt alleen naar het kind en vergeet dan de moeder soms. Ja. Ja. Als je dit onderzoek landelijk zou doen, zouden we ons rot schrikken? Uh, dat zou best kunnen, ja. Het gaat gebeuren. Er komt een landelijk vervolg voor zover je weet. Of is daar, zijn er nog geen plannen Niet voor? direct naar Verborgen vrouwen, Maar minister Asje heeft net ook gezegd in de, in de commissie waar hij sprak. Uh, dat uh, de, een onderzoeker landelijk komt naar uh, huwelijksdwang. En ook naar achterlating. Uh, en naar gevangenschap En daar uh, is Van Voor Freedom ook weer bij betrokken. Ja, daar komen de resultaten zijn er voor de zomer. Elja ook, een van de onderzoekers van Van voor Freedom. Die net dus aan... Uh minister Asscher het rapport Verborgen vrouwen overhandigde. Heel hartelijk bedankt dat je hier was. Dank je. En heel veel ja, succes okay, met het bedankt. verder onderzoek. De villa is zometeen na nieuws en weer en verkeer bij u terug. Met hoe kan dat ook anders vanuit Den Haag? Ons politieke panel. Tot zo.